8 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De Syrische vicepremier Jamil zegt dat Syrië bereid is te praten... over een aftreden van president Assad als onderdeel van een akkoord... om een einde te maken aan de gevechten. Dat meldt de nieuwszender Al Arabiya. Jamil zei dat alles besproken kan worden tijdens onderhandelingen. Maar hij wil niet dat het opstappen van Assad... al als een voorwaarde geldt voor de onderhandelingen. De gewapende oppositie en de VS en Europese landen... eisen wel dat Assad onmiddellijk opstapt. De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie wil dat het bestuur van het VU-medisch centrum opstapt. Volgens de NPCF is de situatie in het Amsterdamse ziekenhuis zo gevaarlijk dat de raad van bestuur zijn conclusies moet trekken. De inspectie voor de volksgezondheid heeft het VU-MC onder verscherpt toezicht gesteld. De patiëntenorganisatie is daar blij mee, maar vindt het onvoldoende. In het Radio 1-journaal zei directeur Wint dat patiënten niet langer aan het ziekenhuis kunnen worden toevertrouwd.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 Spitaals was voor die tijd ruim tien jaar de leider van de Waalse socialisten. Toen hij twee jaar premier was, moest hij zijn functie neerleggen vanwege de Agusta-affaire. De PS was verwikkeld geraakt in een omkoopschandaal bij de aanschaf van Italiaanse gevechtshelikopters. Spitaals heeft altijd ontkend dat hij hierbij betrokken was. Spitaals is tachtig jaar geworden.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 Mensen die arbeidsongeschikt zijn... komen nog steeds heel moeilijk aan het werk. Dit ondanks alle inspanningen van de overheid. En dat komt voor een deel door de economische crisis. Dat stelt vandaag het Sociaal Cultureel Planbureau... in een heel dik rapport. Hoe kom je dus aan een baan als je arbeidsongeschikt bent? En daarover gaat het vandaag in twee dingen. Zometeen praat ik met de energiebedrijf De Nuon, Een afgevaardigde daarvan die mensen met een beperking wel in dienst neemt. Maar mijn eerste gast is een Remy van Essen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u zit niet uh, bij mij in de studio vanavond. Maar u praat mee via een speciale verbinding. En dat is omdat u vanwege uw aandoening niet naar buiten kunt. Hè? Um, nou, Dat is iets overdreven. Ik kan wel naar buiten. Um, maar het is wel zo dat ik moeilijk naar buiten kan. Um, voor mij is het zo dat ik, uh, ik heb... Uh, problemen met de uh, zenuwen in mijn gezicht, uh, waardoor ik als het kouder wordt dan een bepaalde temperatuur niet naar buiten kan. En daarnaast heb ik last van drukke omgevingen, uh, ook door diezelfde problemen met de zenuwen in mijn gezicht, uh, waardoor ik bijvoorbeeld een, uh, een tram zoveel mogelijk moet vermijden. Dus naar buiten is mogelijk, maar uh, af en toe niet, uh, geen grote reizen en uh, niet dagelijks voor mijn werk. Ja, u zegt, ik heb, ik heb problemen met zenuw in mijn gezicht. Wat, wat is dat precies dan? Wat, wat is dat voor een ziekte? Ja, het, in het Nederlands heet het aangezichtspijn. Uh, ik heb op een gegeven moment heb ik een virus in mijn ogen gekregen. En daarna, uh, dat begon met een beetje branderig gevoel in mijn ogen. Uh, gewoon een oogontsteking. En na een tijdje breidde dat zich uit naar een doof gevoel in mijn gezicht. En zolang dat doof was, ging dat wel. Maar na een tijdje zette dat om naar een pijn in mijn gezicht. En mijn uh, zenuwen in mijn gezicht reageren gewoon heel erg overgevoelig... op allerlei normale prikkels zoals kou of wind. Ja, en om die reden bent u tien jaar geleden volledig afgekeurd. Ja, dat klopt. Ja, want, want u was niet meer in staat om te werken op dat moment. In ieder geval niet het werk wat u deed. Wat deed u precies op dat moment? Uh, ik werkte op dat moment in een centrummarkt uh, met dak- en thuislozen... En dat betekende dat je dagelijks in een zaal stond met zo'n veertig dak- en thuislozen. En dat is een vrij drukke omgeving. En op dat moment had ik zoveel last van de pijnaanvallen. Die kwamen vrijwel continu en eigenlijk bijna nergens vandaan. En dat was niet meer mogelijk om dat werk voor te zetten. Ja, dus u werd afgekeurd, uh, volledig afgekeurd, maar u legde zich daar niet bij neer, want u wilde heel graag werken. Ja, nou ja, in, in eerste instantie uh, ga je eerst kijken wat er, wat er aan de hand is. En ben ik zoveel mogelijk bezig geweest met kijken hoe word ik weer zoveel mogelijk beter. Dus ik heb eerst een aantal ingrepen laten plegen in mijn gezicht... waarbij de zenuwen deels doorgebrand worden. En uh, dat heeft me een flinke tijd gekost. En na mijn laatste, bij mijn laatste ingreep kreeg ik een hersenverliesontsteking... waardoor ik weer een stap terugging. En op het moment dat ik daarvan hersteld was, voldoende hersteld... Uh, was voor mij ook het punt waarbij ik zoiets had... nou, ik heb ook deze behandelingen wil ik niet mee verder gaan. Kijken hoe ik nu verder kan. Kijken wat ik nu eventueel voor werk kan doen. Ja, en hoe heeft u dat aangepakt? Want dan zit je daar thuis, dan uh, ben je een paar keer geopereerd. Dat, dat werkt dus allemaal niet. Je kunt niet meer het werk doen wat je deed. Wat heeft u toen ondernomen? Uh, ja, ik, ik kwam eigenlijk al vrij snel uh, bij toeval. een uh, vrouw die kwam aanlopen met een, uh, een plaatje van het UWV. Want ik was natuurlijk uh, arbeidsongeschikt, dus ik kreeg een plaatje van het UWV. En er stond een uh, succesverhaal in van iemand die vanuit huis een opleiding was gaan doen. En die daarbij uh, aan een baan uh, was geholpen. en Die vanuit die opleiding door was gegaan, direct aan het werk. En daar stond bij dat uh, als je interesse had in die opleiding dat er ook een baangarantie aan vast zat. Dus die wilde ik heel graag doen. Want het was mij met name uh, ook te doen om aan het werk te komen. Ja, waarom wilde, zomaar... waarom wilde u dat zo graag? Want ik bedoel, er zijn ook mensen die, die worden dan ziek... kunnen uh, het werk niet meer doen wat ze altijd deden... en, en ja, uh, accepteren dat dan en gaan zeg maar thuis zitten of andere dingen doen. Waarom wilde u dat niet? Ja, ik, ik was dertig toen ik ziek werd. En ik uh, vond mezelf nog wel een beetje te jong om achter de geraniën te gaan zitten... Uh, mijn, uh, uh, mijn vrouw is aan het werk. En je wilt toch ook wat bijdragen in, in je huishouden. En daarnaast, uh, je kunt je leven kun je vullen met allerlei dingen om ze te doen. Maar als dat nergens toe leidt, je kan bijvoorbeeld opleidingen gaan doen... die nergens toe leiden, maar dat is, uiteindelijk is dat vrij loos. Dat is, tenminste, voor mij is dat geen invulling. Nee, dus u stapte naar het UWV. U zei, ik heb dat in dat boekje gelezen. Dat wil ik ook, een opleiding met een baangarantie. Ja, ja, juist vanwege de baangarantie, dat sprak mij heel erg aan. En wat zei het UWV, kom maar? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik had op dat moment had ik een arbeidsdeskundige of een reintegratiedeskundige... die ik nog niet eerder had uh, gezien. En uh, die gaf aan dat dat heel erg moeilijk was... en dat deze opleiding niet kon en dat ik daarvoor niet in aanmerking kwam. Wat voor opleiding was het trouwens? Uh, het was een opleiding tot, uh, uh, tot netwerkbeheerder... die van het huis kon volgen via videoapparaten... Ja, en, en deze mevrouw zei van dat is niks voor u? Uh, nee, meneer? Die, ja, die, dat was een uh, mevrouw en die, uh, ja, die gaf aan dat dat het niet was. Dat het te moeilijk was om dat te regelen. En uh, ik heb toen eerlijk gezegd een beetje misbruik gemaakt van het werk wat mijn vrouw deed. De opleiding die kwam vanuit een revalidatiecentrum. Mevrouw werkte in een revalidatiecentrum. En die heeft vanuit haar functie gebeld en ge contact gekregen... En heeft toen eerlijk verteld hoe de voorkeur in de steel zat. Eigenlijk per direct. En ja, toen hadden we contact. En toen is vanuit dat revalidatiecentrum zijn ze naar het UWV toegestapt. En hebben ze hun uitgelegd dat het helemaal niet zo ingewikkeld was. En dat het wel mogelijk was. Ja, en toen was u geholpen? Uh, ja, dat, dat heeft nog wel wat, ja, het kostte nog wat tijd. Maar ik kreeg, uh, kreeg akkoord om aan de opleiding te beginnen. Maar ja, Want u zegt het kostte nog wat tijd. Ze waren nog niet gelijk overtuigd bij het UWV, begrijp ik? Ja, dat, dat lag in het begin lag het gewoon nog wat moeilijk. Uh, het kostte wat tijd om het echt goed uit te leggen. Maar toen dat helder was, was het wel akkoord. Ja, en, en toen mocht u die opleiding gaan doen. En, en is dat allemaal goed gegaan? Is dat goed afgerond? Uh, ja, die opleiding is prima afgerond. En eigenlijk, uh, de opleiding zou twee jaar duren. Ik heb hem uh, versneld af kunnen ronden. En uh, was, na anderhalf jaar was ik uh, stage aan het lopen... bij het bedrijf waar ik nu ook aan het werk ben... En uh, ja, eigenlijk was daarmee uh, was het hele verhaal, het hele traject was rond. Ja, want wat, wat doet u nu? Uh, ik ben nu uh, video-butler, heet dat. Uh, video-butler? Ja, video-butler. Wat is, het is dat? Een speciale, ja, het is een speciale functie. Wij hebben uh, videosystemen staan bij een aantal grote bedrijven. Die hebben videosystemen over de hele wereld staan. En omdat dat soms wat lastig is voor mensen om daarmee te werken... En wij besloten om te zeggen, nou, we laten mensen niet, uh, niet knutselen met die apparatuur. Wij lossen dat helemaal voor ze op. We gaan het zo inrichten dat mensen alleen maar hoeven te gaan zitten. En wij zetten de knopjes wel voor ze om. En dan hoeven die mensen alleen maar te vergaderen. Dus wij zetten op afstand de apparatuur aan. Het enige wat ze hoeven te doen is aanschuiven en vergaderen. Ja, ja dus u bent degene die ervoor zorgt dat mensen op afstand met elkaar kunnen communiceren. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, en daar heeft u de opleiding voor gehad. Dat is heel wat anders wat u vroeger deed, maar u bent toch blij dat u werkt. Ja, ik ben heel blij dat ik werk. Ik had sowieso interesse in, uh, in computers, dus dat zat wel een beetje in een interessehoek. Maar ja, nogmaals, het ging er voor mij voornamelijk om, om weer zinvol bezig te zijn. Ik wist dat ik wat bij kon dragen. Uh, maar het is heel moeilijk om, ja, om daar ook andere mensen van te overtuigen. Het is heel lastig om vanuit huis te kunnen te zien... van jongens, ik, ik ben... Uh, ik ben best snurger genoeg op computergebied, terwijl je daar niet de papieren voor hebt. Nou, maar waarom lukte u dat eigenlijk niet? Want u bent wel in staat om dit verhaal op een hele goede manier te vertellen, volgens mij. Ik bedoel, waarom kon u die mensen bij dat UWV niet zo ver krijgen om, om uit te leggen. ja, dat wil ik gewoon heel graag. Ik wil niet achter de geraniums gaan zitten. Ik ben 30, ik wil gewoon nog wat betekenen voor deze samenleving. Ja, ik, ik denk dat gewoon een probleem is dat op het moment dat je bij. Uh, als je in de lastige hoek zit. Uh, je krijgt dan een stempeltje moeilijk plaatsbaar want uh, je hebt die beperking plus die beperking plus die beperking en dat alles bij elkaar maakt het heel erg lastig om je in een bedrijf te plaatsen leg maar eens uit dat je er niet naartoe kan en dat je als dat wel zou kunnen dat je een donkere kamer nodig hebt en nee nou ja ga zo ook maar door uh, ik heb zelf het idee dat als je, als je niet valt in de makkelijk plaatsbare categorie... dat je makkelijker opgegeven wordt. Ja, dan word je we, misschien aan de linkerkant neergelegd... en dan kom je dan nooit meer vandaan. Ja, het is makkelijker om te scoren. Een score moet je het misschien niet noemen... maar het is makkelijker om succes te behalen. Uh, misschien moet je er minder geld in stoppen. Misschien uh, krijg je iemand sneller aan het werk. Als je iemand met een kleine beperking... Helpt in plaats van een grote beperking. Ja, u was eigenlijk een, uh, een probleemgeval, als ik het zo mag zeggen. Een groot probleemgeval. voor het JWZ ja, en voor de reïntegratie-medewerker uh, daar. Ja, ik, ik denk het wel. Ja. En u werkt nu bij dat bedrijf, hè, die, die, waar ik dus videobuttler ben. Daar werken nog vijf andere mensen met een uh, ernstige fysieke beperking. Uh, hebben ja. die dezelfde verhalen als u? Uh, ja. En dat. Uh, ja, dat. Uh, dat geeft mij ook wel het idee dat uh, uh, dit is niet een, een, opeenstaand, uh, een op zichzelf staand geval. Dit, uh, mijn collega's hebben exact dezelfde ervaringen. Ja, En hebben uiteindelijk dan ook daar die baan gevonden? Uh, ja, het grappige is dat eigenlijk voor een groot deel zijn mijn collega's... zijn uit dezelfde uh, groep gekomen. En uh, via hetzelfde leertraject bij hetzelfde bedrijf uitgekomen... Uh, daarnaast hebben we nu ook nog een aantal andere mensen erbij. En doordat wij ons verhaal vertellen aan andere mensen met een beperking, om het zo maar te noemen... Uh, krijgen we ook weer nieuwe kandidaten. Maar het is ontzettend moeilijk om mensen te vinden ook. Ja, want wat is daar zo moeilijk aan? Um, ja, als je, een, uh, als je een vacature uitzet, dan blijkt dat er uiteindelijk heel weinig reacties op komen... En dat terwijl wij ja, zelf uit eigen ervaring wel het idee hebben... dat er dus mensen thuis zitten die zitten te springen. Heel graag aan het werk willen. Maar die, die link tussen het UWV en de bedrijven lijkt er niet te zijn. Nee, daar gaat het mis, zegt u eigenlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, wij praten vandaag over mensen die arbeidsongeschikt zijn. Wordt ook wel arbeidsbeperkt genoemd. Vandaag kwam er een uh, rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En daaruit blijkt dat deze mensen nog steeds heel moeilijk aan het werk komen. Nou, in de studio bij mij iemand die uh, dat uh, wel is gelukt. Uh, Remy van Essen. U uh, hoorde hem net. Hij heeft dus wel een baan gevonden na heel lang uh, werken. En uh, we gaan ook eens praten met uh, ja, het bedrijfsleven. Want daar moet het toch eigenlijk ook van komen. Uh, de reintegratie ja. moet goed gaan. Ga maar, er moet ook een bedrijf zijn waar je aan de slag kunt. En uh, degene die daar alles van weet is Marjan van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. U bent manager van het project Step to Work bij uh, NUON, uh, energiebedrijf. Ja. En uh, ja, ik, voordat wat, wat u heeft hier ook mee te maken... maar eerst ja. maar even een reactie op wat u net hoorde. Het verhaal van Remy van Essen. Helemaal herkenbaar. Is precies waar ik tegenaan loop als ik mensen zoek... die ik heel graag een werkervaringsplek voor een jaar wil aanbieden. Uh, Mensen ik, die arbeidsongeschikt of arbeidsbeperkt zijn. Uh, we hebben meerdere doelgroepen. Maar dit is een doelgroep ervan. En ik loop precies tegen hetzelfde het probleem aan dat ik mensen een jaar lang bij ons werkervaring kan laten opdoen, maar dat de bemiddeling van deze kandidaten erg moeilijk loopt. Uh, ik denk dat er heel veel klantmanagers bij gemeentes zijn, uh, bij het UWV zijn die heel graag willen, maar die met alle respect voor hun inzet minstens zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben als de doelgroep waar het hier om gaat. Maar hoe kan dat? Men kent de kandidaten vaak niet goed... en is niet goed op de hoogte welke capaciteiten ze allemaal hebben... en weten ook vaak niet goed van wat houdt het nou in in het bedrijfsleven. Wat wordt er verwacht? De verwachtingen die zij beleven en denken in te vullen... passen vaak niet bij onze werkelijkheid. Ja, maar wat, wat doet u dan precies? Want u ja. bent dus regiomanager van het project ja. Step to Work. Wat, wat, wat doet u voor, de, voor dit soort mensen? Nou, allereerst is het zo dat er ook intern in het bedrijf... echt een uitdaging is om passende plekken te vinden. Want men heeft dan een jaar lang de mogelijkheid... bij ons werkervaring op te doen. Maar die mensen worden dan dus ook begeleid. Dus eerlijk is eerlijk. Niet iedereen staat erom te juichen om dat te doen. Heb je die plekken eenmaal... en wij doen er 45 per jaar... waarvan zo'n 10, 15 voor mensen met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschiktheid. Daarna ga ik naar het UWV, daarna ga ik naar de gemeente... en geef aan, ik heb voor deze functies mensen nodig. En wat voor Die functies betekent. zijn dat dan? Dat kan heel verschillend zijn. Vaak is het administratief. Maar momenteel heb ik bijvoorbeeld bij personeelszaken... secretariaat, het klantcontactcentrum, administratieafdelingen... daar heb ik op dit moment functies ingevuld... Ja, en, en, en u zegt dat dan kan ik naar de gemeente of naar de ja. UWV stappen. Uh, staan ze dan wel uh, open voor uw aanbod? Zeker op het moment als ze ons al kennen en het traject kennen. Dan is er een hele prettige samenwerking met zeker een aantal gemeenten... waar we ook een partnership mee hebben afgesloten. Want hoe beter ze de werkgever kennen... hoe beter ze ook weten van wat moet daar geplaatst worden. Het is wel zo dat... Uh, zeker het UWV klantmanagers kent... die een zo grote voorraad hebben aan kandidaten die bemiddeld moeten worden... dat zeker mensen zoals meneer Van Essen inderdaad later pas aan bod komen... want men kent ze niet goed. Ja. Dus ik vind het heel erg herkenbaar. Ja. Ja. En, en um, u bent er nou zo'n drie jaar mee bezig, geloof ik. Hè? Waarom heeft u het nu al daarvoor gekozen? Om dit te gaan doen, om, ja. om toch zeg maar, mensen die... die een, ja, ik, ik noem het heel oneerbiedig, mm -hmm. maar een probleemgeval ja. zijn... Hè, waar wat mee is... Ja toch een baan te bieden. Nou, in feite bestaat dit al zes jaar, maar sinds drie jaar is het zo... dat wij de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking... ook in het traject meenemen. Een van de redenen is het deelnemen aan het verantwoord maatschappelijk ondernemen. Maar daarnaast is het ook zo dat het een win-win-situatie is. Een kandidaat die een beperking heeft, wordt begeleid. Dat wordt voor de, door de begeleiding ook als een ervaring ervaren... om met deze doelgroep in aanraking te komen. Wij zorgen op deze manier ervoor dat er vooroordelen verdwijnen trainen. Wij gebruiken dit ook om voor de toekomst ook managers en afdelingen te laten beseffen... nu heb je wel een grote keuze in de arbeidsmarkt aan allerlei werknemers... maar dat zal in de toekomst veranderen. En dat is een cultuurverandering die geleidelijk zal moeten plaatsvinden ja, door dat, te ervaren. Ja, want uh, een van de redenen, zegt vandaag het Sociaal Cultureel Planbureau... is inderdaad het feit dat er gewoon veel keuze is nu. En nu helemaal met de crisis. Dus mensen zoals Remy van Essen, die hebben het nu nog moeilijker. Ja, maar aan de andere kant is het ook zo... dat dat als er een reguliere vacature is, ook al heel veel mensen met een beperking niet eens solliciteren, omdat ze ook zelf er al van uitgaan, het zal wel niks worden. Wij proberen op deze manier in ieder geval de mensen een jaar die werkervaring te laten krijgen, en zijn ook in contact met andere bedrijven om onze ervaringen te delen. Juist zodat ook andere bedrijven zien, dit zijn zeer waardevolle werknemers. Waarom maar, zijn ze waardevol? Omdat zij gewone mensen zijn die heel veel capaciteiten en vaardigheden hebben, zoals ieder ander ook. Kijk, als je ja, iemand hebt die geen benen heeft, moet je geen baan voor hem zoeken waar die trap moet lopen. Maar je moet ervoor zorgen dat je een baan zoekt die werkelijk bij zijn competenties, zijn vaardigheden past. Die heb je ook al, ben je in een rolstoel terechtgekomen, ook al heb je een psychi uh, ja, psychische problematiek ervaren in het verleden. En het vertrouwen moet aan beide kanten ontstaan. Dat ook die werknemer weet, ik kan rustig solliciteren en werkgevers meer het lef hebben, geef ze eens een kans. Ja, laten we even teruggaan naar Remy van Esch die dus een baan heeft gevonden na lang zoeken. Ja. Herkent u dat een beetje, dat het inderdaad ontzettend eng is... en dat je het misschien ook wel niet durft? Ja, dat herken ik zeer zeker. Ja. Daarnaast is het ook zo dat mensen de vacature vaak uh, inschatten... als van, oh, als dat de eisen zijn die er gesteld worden. Even, even het antwoord van Remy van Essel, ja. ik vroeg het dat eigenlijk zorg... aan hem. Oh, ja. Ja. Ja, Nee, <laughs> Maakt niet uit. Nou ja, wat, wat er natuurlijk sowieso gebeurt, uh, voor mij was het zo... ik was een aantal jaar onderweg met, uh, met zeg maar het, het hele medische traject... voordat je ja, op het punt aankomt waar je zoiets hebt van... oké, okay, ik ben ver genoeg om weer te kunnen werken. In die tijd uh, is het ook zo dat je wel, doordat je minder sociale contacten hebt... ook wat moeilijker, uh, het, het ligt lastiger om weer contact te maken met andere mensen... Ik ben eigenlijk heel langzaam weer geresocialiseerd, om het zo maar te noemen, achter videoapparaten. Uh, in eerste instantie in de opleiding. Ja, wat was, daarna... was zo moeilijk? Dan vertelt u daar eens wat meer over. U zegt, je bent helemaal niet meer gewend om sociale contacten te onderhouden. Wat, wat betekent dat dan in de praktijk? Ja, nou, in principe ik kan dat wel. Het is... Uh, um, um, maar waar het, waar het met name, als je gewoon een paar jaar echt uh, thuis hebt gezeten met veel minder sociale contacten. Wat je in die tijd ook hebt, is als je ziek wordt, echt flink chronisch ziek, een heleboel mensen in je omgeving uh, schrikken en trekken zich terug. Dus je raakt daadwerp, je raakt ook vrienden kwijt, je raakt uh, kennissen kwijt, je raakt je hele werkring kwijt. Dus je komt ook in een uh, sociaal isolement. Je maakt minder contact met andere mensen. In mijn geval omdat ik minder buiten, komen, buiten kwam. Mm -hmm. En uh, dan wordt het toch ook lastiger. Uh, communiceren is een vaardigheid. Als je dagelijks met andere mensen praat, hou je dat op peil. Maar dat wordt minder naarmate je langer thuis zit. Dus ook op dat gebied krijg je dan een achterstand. En dat moet weer langzaam groeien. Ja, en die achterstand zorgt er dan niet voor dat je denkt... nou, ik ga eens even solliciteren. Uh, nou, dat niet alleen, maar je, je bent ook ontzettend onzeker. Ik meen nog dat de eerste keer dat mijn baas over de vloer kwam, uh, op het moment dat hij uh, nog niet had besloten of hij me aan zou nemen, hij zat op dat moment echt te twijfelen, uh, gewoon op basis van hoe ik overkwam. En geheel terecht, want ik was op dat moment zo onzeker en ik had uh, zo'n gevoel van: eigenlijk, oh God, laat dit alsjeblieft. Uh, wat woorden. Ja, want hij kwam bij u thuis natuurlijk hè? want dat kon niet anders. Hij moest, het was eigenlijk de omgekeerde wereld. De werkgever kwam bij de sollicitant uh, langs, zeg maar. Ja, ja, ja, dat is, uh, ja, dat is toch heel apart. Als ja. je dan uh, voor de eerste keer tegenover elkaar zit. Ja, en, en, en hoe, ging hoe ging dat dan? Hoe ging dat? Ja, uh, uh, het was. Voor mij nog heel erg uh, onwennig. Voor hem was het ook heel erg aftasten. We kenden elkaar helemaal niet. Ik had wel eerder met een van zijn collega's gesproken. En uh, dan moet je toch proberen uh, om uh, te laten zien wat je kan. En van de andere kant wilde ik ook eerlijk zijn. Ik had op dat moment, uh, wist ik niet hoeveel uur in de week ik zou kunnen werken. Want ik was op dat moment, ik was nog... Uh, uh, aan het herstellen deels van mijn uh, hersenvliesontsteking. Uh, uh, ik had, daardoor had ik ook lichte hersenschade opgelopen. Ik had wat woordvindingstoornissen. Daar word je ook niet uh, uh, zeker van van jezelf. Dus je stamelt een beetje. Je moet uitleggen wat je situatie is. Die lastig uit te leggen is. En uh, je weet ook dat dit een, een, ja, een kans uit duizenden is. Ja. Dus, ik was heel zenuwachtig. Ja, en kon u hem ja. overtuigen uiteindelijk? Ja, uh, ja uiteindelijk wel. En ik denk dat hij ook maar een beetje het voordeel van de twijfel heeft gegeven. En uh, ik denk dat achteraf dat we daar allebei heel erg blij mee, uh, mee zijn. Want ja. ja, uiteindelijk heb ik echt op heel veel vlakken kunnen bewijzen... dat ik, uh, ja, dat ik heel wat waard ben uh, voor het bedrijf. Dus... Ja, voor beide is het uh, eigenlijk heel mooi uitgepakt. Ja, Marjan van den Berg van uh, Nuon, uh, waar ook uh, dit soort projecten tot, uh, tot stand komen. Ook dit is denk ik herkenbaar, hè? dat ja. je als werkgever denkt... ja, absoluut. Eigenlijk wel een beetje een, een, een, een, een moeilijk uh, ja. iets, maar, maar we moeten het toch maar doen. Nou, we hebben daar het volgende op gevonden. Wij starten niet zomaar. Wij geven mensen eerst een training, uh, houding en gedrag, werknemersvaardigheden... Hoe beleef je het? Hoe gaat het met je? Hoe ervaar je het? En wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij bereiken? Dan staat iemand al met een heel ander gevoel in de schoenen. Zoals meneer Van Essen al zegt. van tuurlijk wordt die afstand groter. Maar een goede werkgever heeft natuurlijk ook al ongelooflijk veel sollicitanten voor zijn neus gehad. En zou normaal gesproken juist moeten herkennen: is iemand echt gemotiveerd? Is iemand echt gemotiveerd? Dan kun je ver samenkomen. En kennelijk heeft meneer Van Essen ook een hele gemotiveerde werkgever gevonden die Herkent wat hij in zich heeft. Ja, maar ja. dit is natuurlijk het, het, het, het goede voorbeeld. Ja. Hè? Dat hebben we er vandaag Absoluut. uitgehaald, omdat het ook wel eens mooi is om dat ja. te laten zien. Absoluut. Maar blijkt uit de cijfers van het Sociaal-Cultureel Planbureau: heel vaak lukt het dus nog niet en heel vaak nee. blijven mensen thuis zitten. Ik bedoel, dat... heeft u als bedrijf ook niet eens negatieve ervaringen als u met Tuurlijk. dit soort mensen in zee gaat? Natuurlijk, niet iedereen heeft een succesverhaal. We hebben mensen met lichamelijke beperkingen, met psychische beperkingen. En ja, dan gebeurt het wel eens dat iemand na een paar weken weer depressief wordt of dat iemand last krijgt van zijn borderline problematiek of omdat die rug toch te veel opspeelt omdat je zo lang in een rolstoel zit. Wij stoppen niet met het kans geven zolang wij de ondersteuning kunnen krijgen. En ik denk dat dat voor het bedrijfsleven heel belangrijk is: dat je een no risk policy hebt. Oftewel, stel dat jij iemand dan aanneemt en hij wordt helaas toch weer langdurig ziek. Dat jij als bedrijf niet de risicodrager bent voor de ziektekosten, oftewel uh, dat hij in de ziektewet gaat. Als je dat een bedrijf kunt bieden... zullen er veel meer bedrijven zijn die hier vertrouwen in hebben. En is dat nu al het geval? Dat is ten dele het geval. Maar ik heb dus inderdaad ook ervaringen dat er mensen zijn... die vier weken bij mij gewerkt hebben, depressief werden... en de rest van het jaar dat ze bij mij in dienst zijn... door ons betaald moeten worden en ik helaas niets kan ondernemen... omdat behandelingslijsten zo lang zijn. Nou ja, dan heb je een probleem. En dat weerhoudt heel veel werkgevers ervan om ook de deuren open te ja, maar zetten. Ja, want dan moet u die rekening betalen. Juist. En dat is is lang niet altijd het geval. Want voor sommige mensen krijg je zo'n polis. Maar ik denk dat als we iets kunnen doen om het te stimuleren... om het bedrijfsleven die deur open te laten zetten... laat ervoor zorgen dat die, dat risico beperkt is. Ja, en wat zou de overheid wat dat betreft moeten doen? Hoe zou het kunnen verbeteren? Want ligt daar ook niet een, een rol ja, een taak? Ja, dat, dat is ook zo. Maar die taak laat ik ook heel graag daar liggen. Want zelf hou ik me liever niet met de politiek bezig. Behalve dan dat ik het advies geef... zorg ervoor dat het risico voor de werkgever beperkt blijft. Ja, want, want u, u, u bent een, een soort groep van 17 grote werknemers... die dit soort mensen in dienst neemt. Dus ja. dat gebeurt al wel. Ja. Maar dat zijn er toch nog maar 17. Dat moeten ja, er is... natuurlijk veel meer worden. Ja, maar een van de redenen waarom het er niet meer werden... is bijvoorbeeld omdat we geen kandidaten konden vinden. Mensen wilden heel graag. Bedrijven melden zich aan, we willen hier aan meedoen. En vervolgens kwamen er geen kandidaten. En dus die bemiddeling is cruciaal. En de samenwerking met UWV's gemeenten... Ervaring uitwisselen met klantmanagers is voor ons, uit de ervaring die wij hebben opgedaan, het wiel wat we samen gewoon ja. niet moeten uitvinden. Maar, maar hoe, zou dat, hoe zou dat moeten worden verbeterd? Wie zou daar de handschoen moeten oppakken? Nou, er zijn gelukkig al heel wat mensen die handschoenen op hebben gepakt. Zo bestaat er bijvoorbeeld ook een stichting Locus... die gemeenten en werkgevers bij elkaar brengt, in gesprek brengt. En daar delen wij ook onze ervaringen. En geven we ook dus de adviezen. En hebben we ook al aangegeven van... jongens, laat jullie klantmanagers ook hier ja. aanschuiven... zodat wij onze ervaring met hun ja. kunnen delen. Maar goed, de keuze is nu zo groot voor werkgevers... dat ze misschien toch eerder zullen kiezen voor mensen zonder een smetje. Ja, maar je moet naar de toekomst kijken en dan is er niet meer zo'n grote pool waar je uit kunt vissen... en dan zul je van tevoren deze ervaring in je bedrijf hebben moeten delen... om er een goede toekomst van te maken. Ja, nog even terug naar Remy van Essen... die het dus wel is gelukt om aan een baan te komen... ondanks zijn ziekte, ondanks het feit dat hij tien jaar geleden... volledig arbeidsongeschikt werd verklaard. Uh, u bent nu 41. Blijft u dit de komende jaren nog doen... of kunt u ook nog een soort van carrière maken? Um, ja, nou ja, In zekere zin heb ik al een carrière gemaakt. Uh, ik ben begonnen als uh, videobutler en heb op een gegeven moment een groot deel van de supportafdeling uh, overgenomen. Uh, ik weet niet uh, of ik op een gegeven moment nog uh, carrière ga maken hier buiten. Ik groei binnen het bedrijf uh, nog steeds verder. Uh, de ontwikkelingen op het videogebied gaan heel erg snel. Dus uh, je moet ook continu bij de les blijven. En het is heel erg interessant. Daarnaast is het ook waardevol. Ik heb een uh, club collega's nu, waar ik ook een beetje naar omkijk. Kijk of dat goed met ze gaat. En dat doen we eigenlijk een beetje met elkaar. En dat is, een, ja, dat is een hele waardevolle groep om mee samen te werken. Ja, dus het kan wel, hè? Dat is dan de conclusie van dit verhaal. Ja, het kan zeker. Goed. Dank voor het uh, meepraten in uh, twee dingen. Remy van Essen was dat. Tien jaar geleden werd hij afgekeurd door zijn ziekte, maar hij heeft toch een nieuwe baan gevonden. Helaas gebeurt dat niet altijd, stelde vandaag het Sociaal Cultureel Planbureau. En daar spraken we over in twee dingen. En ook te gast, behalve Remy van Essen, was Marjan van den Berg, regiomanager van het project Step to Work bij Nuon, die ook probeert dit soort mensen aan de slag te krijgen. Dank allebei voor het uh, meepraten. Voor meer informatie kunt u naar onze website tweedingen.nl en dan kunt u ook uh, reacties achterlaten. Dat hebben wij graag. Willemijn Veenhoven heeft Lowlands overleefd, Willemijn. <laughs> Met een stem, ook Nauwelijks. nog hoor ik. Ja, dat valt mee. Het is wel eens erg geweest, ja. <laughs> ja. Waar hebben we het zo meteen over? over het laatste nieuws over het VU MC hoor je. Uh, en dan heel wat anders, René Vroger. Nou, de zoon van Danny Vroger, die loopt hier uh, hinkend over de gang. Want die zit in een dansprogramma en daar gaan we het zo meteen over, over hebben. En onder andere Tovik Dibi, met dat allemaal na het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Het bestuur van het vu Medisch centrum in Amsterdam moet opstappen. Dat vindt de patiëntenorganisatie NPCF. Door geruzie en slechte communicatie tussen specialisten... is de patiënt er niet veilig meer, zegt de NPCF. De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakte vanmiddag bekend... dat het VUMC onder verscherpt toezicht staat vanwege de conflicten. En straks meer hierover van verslaggever Gerry Eikhoff in BNN Today. Het omstreden Republikeinse congreslid Todd Akin... blijft in de race voor een senaatszetel voor de Amerikaanse staat Missouri... Hij ligt onder vuur sinds hij zondag zei dat verkrachting zelden tot zwangerschap leidt. Onder andere vicepresidentskandidaat Paul Ryan heeft Ekin gevraagd zich terug te trekken als kandidaat. Maar dat is hij dus niet van plan. En de Algemene Rekenkamer gaat onderzoeken wat het kost als Nederland uit het JSF-project stapt. Een Kamermeerderheid vindt dat er moet worden gestopt met het project omdat het te weinig oplevert en te veel kost. Eind oktober moet het onderzoek naar de kosten klaar zijn. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 21 augustus, iets na half negen. Een hele avond. Ja, dat is even wennen moet ik zeggen. Na die hele lange sportzomer zit ik hier alleen achter de microfoon. Felix en Thijs, ik mis jullie wel een klein beetje. Maar gelukkig zitten twee hele leuke mannen naast mij, Luc en Henry. Oh, we komen trouwens Leen. Huh? Alleen? Alleen, ja, nee. Luc, Henry twee hele andere leuke mannen komen ja. net binnen. Daar gaan we het zo over hebben. Genoeg andere leuke onderwerpen, gelukkig. Hans Klok bijvoorbeeld over hoe die eh, Wikileaks-baas Assange... uit die ambassade waar hij zit opgesloten... hoe hij hem daaruit gaat krijgen. Tovik Dibi is de gast. Het is campagnetijd, Misschien is het voorlopig wel zijn laatste. En razende reporter Joris die is deze keer weer op een plek... waar je normaal niet zo snel terechtkomt. En Henk, hoe hard ging die? Die ging 116. Langs de snelweg en jij werkt voor de KLPD en ik mag met je mee. Ik uh, fotografeer ja, via langs de snelweg. Van de auto's die te hard rijden. Ja. ja en die twee andere leuke heren die uh, net binnenkomen, dat, die hebben iets weg. Als je nu kijkt op de webcam radio1.nl, dan denk je... ja, ze lijken een beetje op René Vroger en Dries Roelfink. Man. Dat kan, het zijn de zonen. Ja, klopt toch wel, jongens. Is het ja. zo? Ja, daar gaan we het zo over hebben. Tenminste, over wat jullie uh, als carrière allemaal uitvoeren. Uh, maar eerst even, wat hebben jullie uh, gedaan, heren, vandaag? Ik heb uh, getraind voor uh, Strictly Come Dancing, wat uh, aankomende zaterdag gaat beginnen. Dan spreekt dus hier ik, de zoon van René Vroger. Ja. Dat hoef je ja. niet bij te zeggen. hoor. <laughs> ja. Jij gaat dansen, dat kan je vader niet, maar jij wel. En de zoon van Dries, wat heeft u vandaag En ik heb gedaan? geloof ik vandaag uh, 2,5 uur door het uh, tuincentrum Osdorp gelopen, tussen de plantenbakken voor de, voor de achtertuin. <laughs> en uh, eventjes getraind. Dat was het. <laughs> heb je gevonden wat je zocht? Ik heb zeker gevonden wat ik zo En ja. Dat was? Uh, een paar bloemetjes en uh, twee bomen. Okay. <laughs> nou, zo meer, maar dan de. Jullie carrières. En, en Luc is er weer. Hey en ik zit naast Hi. hem. Hi <laughs> Luc, <Luke>, goedenavond. <laughs> zo meteen nieuws over een geweldige school waar je als kind echt verdomd weinig uit te voeren. Het is de zogenaamde democratische school. Is dat. Verder is Arie Slop aan het sluimen bij de homo's. En zijn er veel treinreizigers bang voor de nieuwe dienstregeling? Nou niet echt fijn, want uh, die vergeet ik dan sowieso. Omdat ik gewend ben aan die gewoon deze tijd en zo. Hoe je wekker en zo, hoe laat je eruit moet. En nou moet je ineens weer wennen of heel erg gaan opschieten of zo. Zometeen meteen meer daarover. De oplossing is trouwens duidelijk... gewoon niet meer met de trein gaan. Nee, natuurlijk. En die andere man die zich er even miskend voelde, Henry Schut. Nee, ho, niet goed miskend, maar ja, goed om jou ook weer te zien. Uh, sport dan maar. Ja, nou. De Australische wielrenner Simon Clark die heeft uh, de vierde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij versloeg zijn Duitse medevruchter Tony Martin in de sprint... maar die dagzegen was niet het belangrijkste van vandaag. Joris van der Berg... Nee, het ging om de strijd om de rode trui. De leiderstrui in de ronde van Spanje. Valverde pakte die trui gisteren. Maar vandaag ging het helemaal mis voor de Spanjaard. Op een kilometer of 30 van de finish. En dat was 15 kilometer voor de slotcrim. Werd er gevallen in het peloton. En Valverde zat erachter. Hij kwam nooit meer terug. Ook al doordat de ploeg van Froome, Sky, heel hard ging rijden. En het gat tussen Valverde en het peloton werd alleen maar groter. Uiteindelijk zakt hij van 1 naar 9 in het klassement. Hij staat nu 36 seconden achter de nieuwe leider, Joaquin Rodriguez. En de Nederlanders doen het goed hoor. Mollema staat nu vierde, Gezing vijfde en op de tiende plaats zien we Laurens Tendam. Ajax heeft zijn nieuwe verdediger Niklas Moisander gepresenteerd. Hij komt van AZ en tekent een driejarig contract in Amsterdam. Moisander speelde eerder samen met zijn broer al in de jeugd van Ajax. Ik speel goed bij de jeugd uh, Interlands met, met Finland en uh, toen heeft Ajax mij daar gescout en uh, mijn broer ook. Want... En, uh, en toen ik, uh, ja, kwamen we hier uh, te wonen en uh, te voetballen. En, uh, dat was een leuke periode, maar ook een zware periode met, uh, met, de, met de zware knieplessuren. Dus uh, ik heb heel veel geleerd in die tijd. En uh, toen was ik nog niet klaar voor Ajax, uh, die eerste van Ajax, maar nu wel. En AZ-trainer Gert-Jan Verbeek moet het dit seizoen dus zonder Moizander doen. Het verbaast hem dat Ajax nu opeens werk maakt van Moizander. Ook omdat het eerste contact al dateert van mei. Maar ze hadden tot, tot uh, zaterdag geen, geen, nee, niks meer van ze laten horen. Hè. Dus dat, uh, dat vond ik niet zo netjes. Uh, want Nee is ook uh, op een gegeven moment, hè, Afbrecht is op een gegeven moment ook uh, soms wel teleurstellend. Maar wel een bericht wat je dan doet op het moment dat je al met iemand hebt gesproken. Maar afijn, dat, dat, zijn, dat zijn dingen, die eh, plooitjes die Ajax uh, moet laten strijken, als ze dat al van plan zijn. Daar heb ik me niet mee te bemoeien. Maar zo heeft hij het dan toch even gezegd. Meer sport is er na 10 uur langs de lijn. Met dan wellicht de ontknoping in de strijd om een landskampioenschap. Hondbal tussen Kinheim en Neptunus. Kinheim staat op het punt om de titel te pakken. Henri Schut, dankjewel. Dank. Radio 1, PNN Today. Hey, je hoorde het net in het nieuws. Grote problemen op de afdeling longchirurgie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De inspectie van de gezondheidszorg die heeft het ziekenhuis vandaag onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn ernstige conflicten tussen medisch specialisten. waardoor de veiligheid van patiënten in gevaar kan komen. Gerry Eikhoff staat voor het Vuurmedicentrum. Gerrie, um, we hoorden net al dat bestuur dat zou moeten opstaan. tenminste, dat zegt de Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie... met een lang woord. Verwacht je dat dat ook gebeurt? Nou, ik moet je zeggen, ik heb, ik heb werkelijk geen idee. Want zoals je weet, eerder dit jaar is er die kwestie geweest... van dat televisieprogramma waarbij gefilmd ja. werd... op de spoedeisende hulp zonder dat de patiënten het wisten. Dat werd een grote rel. Maar toen is het bestuur... Ook blijven zitten. Dus uh, of, ze, of ze dat nu weer doen, ik zou het niet weten. En we kunnen het ze ook niet vragen, want ze hebben een persbericht uitgegeven. waarin ze hebben verklaard dat de uh, longchirurgie hier voorlopig gestaakt wordt. en dat de patiënten uh, die geholpen moeten worden, dat die zullen worden doorgewezen naar andere ziekenhuizen. Maar na dat persbericht hebben ze de telefoon eruit uitgetrokken en uh, hebben ze nog in een, in een PS'je in het persbericht gezegd. dat vanaf morgen uh, half negen, geloof ik. ...de pers weer welkom is om te bellen. Dus misschien dat ze dan een verklaring geven en dat we wat meer weten. Ja, en Je zegt al um, uh, verscherpt toezicht. En nog even op een rijtje, wat houdt dat nou precies in? Verscherpt toezicht houdt vooral in dat de inspectie um, de komende zes maanden... ...gevraagd en ongevraagd, aangekondigd en onaangekondigd in het ziekenhuis... ...kan komen kijken om te zien of er wordt gewerkt aan die problemen... Um, ...en of daar enige verbetering uh, in zichtbaar is. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ja, en de ballonpatiënten die moeten nou maar eenmaal uitwijken naar andere ziekenhuizen? Ja, we zijn met name aangewezen, als ik niet vergis het AMC en het, uh, het uh, Lucas Andreas ziekenhuis. Maar ik heb begrepen dat er ook al patiënten naar het Onze Lieve Vrouw gasthuis gestuurd uh, zijn. Ja, je zou toch zeggen, medische uh, specialisten, verstandige mensen hoogopgeleid. Hoe heeft het nou zo uit de hand kunnen gelopen? Ja, nou ja, als ik het goed begrijp, kun je daar bij wijze van spreken een speelfilm over maken. Het gaat erom dat uh, vorig jaar is er een longpatiënt overleden op de intensive care. En toen heeft een van de longartsen, niet de behandelende arts overigens, daarvan melding gemaakt bij de inspectie voor de volksgezondheid... en gezegd dat het op die intensive care afdeling een zootje is. De inspectie heeft toen een onderzoek ingesteld en verbetering op die afdeling geëist. Maar tegelijkertijd was daarmee een conflict geboren tussen die longarts en de intensive care. En daarvoor wordt gezegd dat de achtergrond is dat het hoofd van de intensive care en die longarts, dat die elkaar zijn bloed wel kunnen drinken. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat het ermee te maken heeft dat de een een godvruchtig en gelovig iemand is en de ander niet. En dat dat dan weer ook zijn weervlag vindt in de rest van het ziekenhuis. Want van, van oorsprong is dat op religieuze grondslag gebaseerd. Zijn Het ook mensen van christelijke achtergrond die de scepter zwaaien, maar die moeten steeds meer van die macht inleveren. Aan mensen die zo'n achtergrond niet hebben. En dat zou voortdurend uh, tot botsingen leiden. En vandaar ook dat dit conflict het topje van een ijsberg is. Die ook op andere conflict dat dus ook op andere afdelingen. misschien in mindere mate, maar toch ook wel degelijk zou spelen. Goed, dankjewel voor het laatste nieuws. Morgen dus die persconferentie. Misschien blijkt daar meer uit. NOS verslag even Gerry Eickhoff voor het VUMC in Amsterdam. Let's go. Panic at the disco nine in the afternoon. Ja, van een relatief anoniem leven als zoon van naar Roem. De zonen van Dries Roefink en René Vroger zijn hier in de studio, studio. Goedenavond, jongens, nogmaals. Goedenavond. Binnenkort te zien op televisie. Nu natuurlijk ook te zien op onze webcam radio1.nl. Eh, Danny Vroger, jij, jij zingt. Eh, je bent binnenkort te zien in uh, Strictly Come Dancing aanstaande klop, zaterdag. Klop. Eh, maar tot voor kort. Tot mijn grote verbazing werkt hij in een vetsmelterij. Wat ja, is dat? Daar ben ik uh, nu, wat is het? Uh, drie weken geleden mee gestopt. En uh, ja, dat was een. Uh, een ver, uh, ja, hoe moet je het uitleggen? Ja, geen idee. Uh, alle. alle Meestal alle. Veel afval uh, wat, uh, wat er van een slachthuis afkomt. Ja. Uh, en wat niet gebruikt wordt uh, bij de slagen, bijvoorbeeld. Uh, dat komt bij ons binnen en dat, uh, dat verwerken wij. Dat wordt dus of vloeibaar vet of uh, de botten worden uh, vermalen tot meel. Goh, en dan nu uh, Strictly Condensing. Dat is nog iets oh, <laughs> is dat, dat was vast niet echt je droom, een vetsmelterij. Nee. Nee, maar de, daar kwam je zo terecht. Ja, nou ja, het, uh, uh, het is een familiebedrijf. En. Uh, van welke kant van de familie? Niet? Uh, van je vader, lijkt me. Nee, van mijn stiefvader. Oké. Okay. En nu mijn uh, stiefbroer en uh, zus. Ja, want jou, René Vroger, jij bent het eerste kind uit zijn huwelijk en die is toen gescheiden. Het en... Tweede kind uit zijn eerste huwelijk. Het tweede kind uit zijn eerste huwelijk. <laughs> ja. Goed, zo meteen meer over je carrière. Um, uh, Dave Roo vind ik te zien binnenkort in Fort Boyard. Um, dus is ook een Klopt. beetje zo'n zo sprookje. Namelijk van keukenhulp tot model. Ja, ja ik uh, ben bij O'Shea begonnen in de keuken. Uh, ik serveer het, de, de kop koffie. Een is dat hè, in Amsterdam? Ja, zit in de Peeshoofdstraat, Hoofdstraat. Dus we ja. daar uh, ja, pakken voor, uh, voor heren. En uh, ja, ik ben daar begonnen met een beetje koffie te serveren. Op een gegeven moment ben ik uh, echt in de winkel zelf gaan werken ook om zelf pakken te verkopen. En uh, ik kreeg op een dag een klant en die zei tegen mij... van ik heb een modellenbureau, kom een keertje langs. En uh, ja, toen heb ik een paar fotootjes gemaakt. Uh, en toen zei hij van nou, uh, kom er maar bij en we kijken wel hoe het loopt. En het lijkt me best wel pittig. Je bent pas 18 en dan word je gekeurd door modellenbureaus. Dan krijg je niet altijd alleen maar leuke dingen te horen, lijkt me. Nee, ja, af en toe hoor je van uh, je bent te dik. En uh, de mensen om mij zeggen van nou, je bent niet goed in je hoofd hoofdje... Maar je bent te dik, weet je wel. Ja, maar. Uh, even, even voor de record, zo dik ben je niet, toch? Nee, dik niet, maar ja, ik kan altijd een pontje afbeunen. Ja, dus ja, daar heb je hard voor moeten trainen. Daar heb ik hard voor moeten trainen, ja, ik ben bezig nog. Dus, uh... En je was een beetje te bruin. Ik was ook te braan, ja. ja dat zit dat in de familie, hè. Dat wat ja. ik daar maar wel. Ja. Maar moest je van papa Roel, vind onder verplicht, op de Zonnebank? Nee, nee, nee. Gewoon, uh, ja. Zon krijg je altijd een beetje mee, hè. Vakantie en uh, af en toe een zonnebankie. Ja, en dat vonden ze niet goed. Dat, dat ze vonden ze niet goed. Dus wit... dan ben ik nou maar uitgeschreven. Ik kom net terug van vakantie, dus ik ben nou weer braan. Dus het schiet niet op. Wit en dun worden moest je. Wit en dun. En nu heb je een contract en je gaat straks de hele wereld over. Uh, ja, nou, ik heb een contract en of ik de hele wereld over ga, dat, uh, dat hoop ik. ik uh, er zijn een paar mensen uit uh, Milaan die hebben mij een keertje bekeken, een week of uh, vijf geleden. En die vonden mij toen, toen uh, ietsje te dik en uh, wat te bruin. En, uh, <laughs> en nou wat over... vind jij Danny? Is hij te dik en te bruin? Nee, hij uh, ziet er goed uit. Dus, uh... Dankjewel, jongen. Ja. <laughs> met bruiner en was ik. Ja. Maar goed, dat, dat wordt wel je carrière. Ja, als het, dat, goed, als is het wel. goed is ja. wel. En wat, wat vindt Pa ervan? Ja, ik vind het helemaal top. is ja. alleen een beetje, een beetje bang dat ik uh, veel weg ben, natuurlijk. Als het uh, goed gaat lopen, dan ben je toch veel, uh, veel in het buitenland. Een paar maanden ben je al weg. Doe je al wat opdrachten? Uh, in Nederland doe ik wel hier en daar kleine klussies, maar uh, nog niet hele grote opdrachten. Is Pa niet ook een beetje jaloers? Nee, hij is niet jaloers. Hij nee? geeft het me van harte. Uh, hij doet zijn ding, ik doe mijn dingen en we helpen elkaar een Want beetje. je vader is er ook wel een beetje op zuidelijk. Die is zeker op zijn ja. Ja. ja. Maar dat heb je ook nodig <laughs> met zingen. <hè? laughs> uh, Danny, um, jij zingt ook. Wat, wat heb je van je vader meegekregen? Wat je vooral moet doen in de business? Vooral heel veel lol maken. Dus uh, altijd op de bühne, uh, wat je doet, gewoon keihard ervoor werken... en uh, heel veel lol hebben in hetgeen wat je doet. En dat heb ik gewoon heel erg. Dus uh, vandaar dat ik ook uh, ben begonnen met zingen. En wat moet je vooral niet doen? Uh, heel zagrijnig uh, staan op het podium. <lacht> nee, ja, vooral niet. Uh, nee, die heb ik niet echt meegekregen. Maar uh, wel heel veel lol uitstralen en gewoon keihard je best doen. En uh, ja, dat, uh, ik doe mijn best. Dus ik, uh... Zat het er altijd al in? Door papa? Uh, ja, misschien wel. Uh, misschien ook wel de hele tijd ontkend natuurlijk. Uh, vooral, uh, ja, hij, uh, hij was toch, uh, zeg maar, uh, René Vroger... en uh, een van de grootste artiesten van Nederland. Dus ja, nooit ook echt misschien bij nagedacht. Maar op een gegeven moment, uh, ja, dan ging het balletje rollen... en uh, van nou, het een kwam het ander. Hoe ging het balletje rollen dan? Nou, ik was 16 en toen, toen vroeg hij of ik, uh, of ik mee wilde zingen in de arena. En uh, ja, dat leek me wel leuk. Nou, ik zat vol in de puberteit en ik vond het allemaal wel prima... En, uh, ja, als je er achteraf al van nadenkt, zijn dat natuurlijk gigantische dingen. En, uh, maar ja, is het, het is zo, steeds je bent meer... zoon van een vroger, dan kan je dus ook zingen? Nee, tenminste, ik denk ik niet. Nee, maar dat bleek dus. Want hij heeft ook nog een, uh, een dochter. Nou, als je die hoort zingen, <lacht> dan. Uh... <lacht> nee, nee, mijn zus die. Uh... Nee, maar uh, nee, het, en, en ik ben gewoon steeds meer gaan zingen. En ik vond zingen gewoon heel erg leuk. En dat begint dan net zoals bij iedereen, gewoon in de auto, uh, onder de douche en. Uh, en op een gegeven moment zegt, uh, zegt mijn moeder ook van, nee, dat klinkt leuk. En is zo, ja, zo gaat eigenlijk het balletje binnen de familie eerst rollen. Je hoort natuurlijk vaak dat ouders zeggen die in de showbiz zitten... nou, ik hoop niet dat mijn kinderen dat gaan doen. Want, oh, al die valkuilen en die aandacht en dan ga je onderdoor. Hm. Wat heeft jouw vader daarover gezegd? Uh, ja, mijn vader laat me er eigenlijk helemaal vrij. En hij zegt van, uh, als jij dat wil doen, dan mag je dat doen. Maar hij dwingt me helemaal niet tot uh, toe of zo. Maar ja, hij zegt ook zeker niet van, doe het niet. En wat, wat, wat je zei net van, hij is trots. Ja. En uh, hij is misschien, nou ja, misschien niet jaloers, maar heeft die, denkt hij wel van, ik ga me zo wel een beetje in de gaten houden. En ik ga wel eens even straks zitten in Milaan, dan kom ik wel even langs. Ja, hij had me altijd in de gaten. Ik weet zeker dat als ik uh, vijf maanden in Milaan zit of zo, dat hij even <lacht> komt controleren hoe het gaat daar dan. <lacht> jullie zijn hele, dat zat ik, zat ik net ook al te bedenken, buitenuit. Die hele normale jongens. Terwijl jullie wel voor een gedeelte van je leven in de spotlights hebben gestaan. Hoe mm -hmm. ben je zo. De privé zou vragen, hoe ben je zo'n normale jongen gebleven, Denny? Uh, door normaal opgevoed te worden, denk ik. Nou ja, we, ik denk dat Dave en ik wel een beetje hetzelfde uh, hebben. Ja, we komen gewoon uh, normaal in de kroeg uh, van kleins af aan. En uh, ja, we vinden alles gezellig en ja, alles is gewoon normaal. En uh, misschien, misschien lijkt het van buitenaf altijd uh, een heel apart iets, maar, maar thuis is thuis en uh, wij het ook gewoon uh, stampotter. Ja? Ja hoor, lekker zelfs. Is het een vloek of een zegen, bekende vader? Ja, een vloek of een zegen. Ik bedoel, jouw vader loopt in dat gele onderbroekje. Ja, dat... ja kijk, okay, dat soort dingen die krijg je dan wel, hè? <lacht> dat heb, je is er, niet er, heb je er echt last van los... gehad? Uh, nee, zelf niet zo heel erg hoor. Ja, hij dacht gewoon: of je nou een gele zwembroek aan het drukken van rooien? Dat maakt ook niet uit, weet je wel. Maar, uh... <lacht> <lacht> maar vloek of een zegen? Uh, een zegen. Want? Nou, omdat tenminste, voor mij is het zo omdat ik mijn vader ook ken buiten hoe hij is in de showbiz. En uh, dat is een topgozer. En hij, hij heeft je toch een beetje op weg geholpen? In ieder geval, jouw ja. geval Danny. Ja, nee, uh, zeker. Ik heb veel met, uh, met hem opgetreden samen. En uh, wat dat betreft is het voor mij zeker een zegen natuurlijk. Want ik had geen uh, betere leerschool kunnen hebben uh, dan mijn vader. En uh, daarom is het voor mij zeer zeker een zegen, ja. Danny Vroger vanaf zaterdag te zien in uh, Strictly Come Dancing... en uh, de Dave ik binnenkort te zien in Fort Bejaard. Dank, jongens. Alsjeblieft. Als je... Today. De razende reporter Joris die gaat zo snelheidsduivels flitsen. En we helpen Julian Assange. Die, je weet het, die zit vast in ambassade in Londen. Er is natuurlijk maar één man die hem daaruit kan krijgen. Dat is Hans Klok. Na negen vertelt hij hoe hij dat zou doen. Eerst de man voor de zand. I will wait. I feel heavy into your arms. These days of darkness, which we've known will blow away. well as strong and use my head alongside my heart so tame my flesh and fix my eyes a tethered my single van Mumford Sons, die band uit Londen. Onze Joris die is deze zomer op plekken waar jij en ik niet zo heel snel terecht zullen komen. Vandaag gaat hij snelheidsduivels flitsen. Henk, hoeveel foto's ga je vandaag maken? 600, 700. En in hoeveel uur? In vier à vijf uur. Ik zit met Henk in een groene bestelbus... En Henk, jij werkt bij de KLPD, hè? Ja. Klopt. En wat ben je? Radarwaarnemer. En jij staat langs de snelweg en jij ja. staat mensen te fotograferen die te hard rijden. Klopt, helemaal. We rijden nu door het gras, langs de A2. De geluidswand, betonnen paal, het verkeer wat deze kant op gaat. Dat ziet ons bijna niet, maar ze zien wel de bus staan. Hoor. Ja. En die mogen ze zien. En de apparatuur kunnen ze straks ook zien. Achterklep gaat open, je alle apparatuur in staan. En uh, ja, dat duurt waarschijnlijk even voordat je alles hebt neergezet. Ja. Ja, er moet even afgebouwd worden, statief wordt ingezet, de camera wordt afgebouwd, uitgemeten. Komt er komt dus best nog wel wat bij kijken. Ja, het is niet, eh, uh, hem even neerzet en klaar. De computer? Dat is eigenlijk een soort harde schijf, hè? Ja, zo kun je het zien. En dan die beroemde zwarte punt, ja? Dat, die zwarte punt die registreert die op de voorkant zit? Ja? Ja, dan moeten we zo even kijken als de rest aangesloten is. Dan kan ik met een handbediening, kan in de snelheden instellen. Hier maak je 100. Dus de apparatuur wordt afgesteld op 108. Dus op het moment dat, er 100, dat die 108 meet, wordt er een foto gemaakt. Dan gaat er een paar kilometer vanaf. Meetcorrectie. Ja. Alleen je kilometer van je voertuig wijkt ook af. Dus als je met 108 gemeten bent, heb je al iets van 115 op je tellen staan. Maar stel je nou voor dat ik aankom rijden en iemand in het midden... en daarnaast nog en we rijden alle drie 120 kilometer per uur. Worden er dan alle drie gepakt? Je komt alle drie op de foto. Ja. Alleen op de, met de verwerking van de foto... Hebben we een overtredingsgebied en daar staat dan één kenteken moet erin staan. Als er meerdere kentekens in staan, dan gaat de foto de prullenbakken. Dit was de radarinstallatie. Klaar. We kunnen kunt in de auto gaan zitten. Ja, ik heb nog een andere apparatuur die ik daar even ja. neer ga zetten. Wat is dat voor statief? Want je gaat hem een tweede gebruiken. Uh, die leest alle nummerplaten. Daar wordt aangesloten op de computer uiteraard. Ja. En op de computer staan bestanden van gestolen auto's. Oké, okay, ook handig. Dus je pakt eigenlijk twee vliegen in één klap. Ja, stel je voor dus dat zo'n auto dan uh, gestolen is, dan geef jij dat door? Ja, de bus gaat open. Oh, kun je zien, gezien, maar je hebt hier gewoon ook echt een, uh, een bureau met een computerscherm. En een laptop heb ik hier in mijn tas zetten voor de snelheid. En die snelheid die ga ik nu eerst aanzetten. auto's mogen hier 100. Er de een foto gemaakt bij 108. Als er een foto gemaakt wordt met 108, dan rij je al harder dan 110. Nou, de snelle, snelle apparatuur is eraan. Waarom is die meetcorrectie op 108 ingesteld? Waarom niet op 100 kilometer? Want je mag hier maar 100, dus als ik 101 rijd, ben ik in principe in een overtreding. Ja, apparatuur heeft zelf ook een afwijking. Ja. Dus dat, daar, daar komt ook een correctie over in. Ik denk, je pak je, de, je, ja, dit is je laptop, Er komt een krant uit... en een zakje met pinda's en een colaatje. En jij gaat hier lekker zitten de komende uren. Ja, zo zo, zo werkt dat niet. Dat idee dat had ik altijd. En heel veel mensen denken van, ze zitten lekker in het busje de krant te lezen. Maar uh, de foto's moeten ook verwerkt worden. Oh, dat dus is dus best wel even werken dan. Ja, vooral hier. Hier is wat drukker. Kijk, daar heb je, uh, in tussentijd heeft hij nu al uh, 17 overtreders. Ja, appa, 113. Ja. Foto nummer 19. En we zijn hier denk ik nou, hoe lang? Uh, ja, ja, drie, vier staat, minuten hij, staat, hij staat dat ding jongens, aan? Hij staat vier minuten aan. Ja. Volgens mij hoor je mensen op de remtrap. doe ik zelf ook altijd. Als je de banden hoort, dan remmen ze nog iets harder. Maar het helpt niet. Als je me ziet, dan ben je meestal net te laat. Ja, ja, toch en, als doe dan, en als je dan toch te hard rijdt, blijf je dan ook te hard rijden. Ga niet te remmen voor zo'n ding. Mensen de... die achter jou rijden, die verwachten niet dat jij in één keer remt. Wat doe je nou als iemand echt gruwelijk hard rijdt? Dat hij met 250 km per uur langscheurt. scheurt? Dan wordt gelijk de meldkamer ingelicht. En dan gaan ze kijken of er een auto verderop uh, rijdt niet meer eventueel aan de kant kan zetten. En dan wordt uh, het rijbewijs meteen ingevorderd. Wat ben je nou aan het doen? Ben nu de... Dit is de allereerste foto die gemaakt is. Ja. Elke foto die krijgen we hier zo te zien. Hier staat het kenteken. Dan heb ik hier een overtredingsgebied. Het gele kader. Daar moet dus één voertuig in staan. Want de auto staat nu tussen twee gele lijnen in. En uh, zijn kenteken is met een rood uh, vierkant. Een rood, een rood kader, dat is een, een kenteken laser, noemen we dat. Hoeveel uh, foto's zitten we al? 73 foto's. Oh, nou. 80 foto's in een kwartier. Wanneer heb jij een goede dag? Als ik met nul foto's terug kan. Ja. Dan heb iedereen zijn eigen de snelheid gehouden. zit je ook te gniffelen in de auto. Nee, waarom? Ja, gewoon. Nee. Die mensen uitleggen daar hard Ik heb er niks aan. Jongens, krug morgen is hij er weer. Zometeen Tovik Dibi eerst, eerst te gast. Eerst het NOS, nu eh, nieuws. Ik eh, lap helemaal me vast met Renaat Evers. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, daar zijn we weer. Jawel. 35 36 4 37 de hoogste temperaturen van het land. Politie gaat uit van zelfmoord. Geen Tony Scott films meer. Het is een tragische dag. Op de foto met Emiel Roemen. Ja, dat is mijn man hè. Ik vind dat er inderdaad nu een keuze gemaakt op waar willen we met dit land naartoe? Ik denk dat u een beetje overvallen bent door die. naar schatting duizend kakkelakken. Het is niet een dagelijkse gang van zaken om met kakkelakken geconfronteerd te worden. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En smiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overduik en Lucera Carrasso. Actueel, ja, dat is uh, toch fantastisch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jij een zelfstandige IT Pro? Kijk dan uit voor werken met de varverklaring, naheffingen en andere valkuilen. En kies voor de risicoloze IT-staffing oplossing. Zelfstandig zonder var IT-staffing. Good Thinking it Ruim 500 miljoen dieren in Nederland leiden een ellendig leven, omdat ze zijn overgeleverd aan hoe wij met ze omgaan. Comité Dierennoodhulp vindt dat de politiek een respectvolle behandeling boven het economisch gewin moet stellen. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.